Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Jongeren moeten echt beter worden in taal en rekenen. Volgens de onderwijsinspectie gaat het al jaren niet goed met die vakken en moet dat binnen twee jaar worden omgedraaid. Op basisscholen hebben kinderen vooral moeite met rekenen. Op middelbare scholen zorgen de taalvakken juist voor problemen. Vorig jaar trok de inspectie ook al aan de bel, maar het is dus niet gelukt om het om te draaien. Het kwam onder meer door corona, scholen waren dicht of moesten klassen naar huis sturen omdat leerlingen besmet waren. In een woning in Eindhoven is vanochtend een man neergestoken door zijn zoon van 24. Volgens Omroep Brabant werden de ambulance en traumahelikopter er rond half tien op afgestuurd. De man is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie was hij niet in levensgevaar. Marktplaats stop met het gelijk oversteken. Met die betaaloptie kreeg de verkoper pas zijn geld als de koper het product binnen had... Marktplaats werkt nu aan een functie waarin het ook mogelijk is om je geld terug te krijgen als bijvoorbeeld het gekochte product stuk is. Wanneer die nieuwe betaaloptie komt, weten we niet. En vijf jaar studeren is meestal geen reden voor een feest, maar student Mark uit Groningen denkt daar heel anders over. Ter ere van zijn lustrum, zoals hij het noemt, organiseert hij morgen een soort festival in het stadspark van Groningen met beentjes en ruimte voor 500 bezoekers idee ontstond door een stropdas. Nou ja, ik kreeg afgelopen zomer, ik kreeg voor een verjaardag een uh, das met mijn eigen gezicht erop van een vriendin van mij. En ik dacht ja, wanneer moet ik het in godsnaam gaan dragen? Ik vond een hele leuke das, maar ja, het is niet echt een gelegenheidsdas. Ja, en toen dacht hij mijn lustrum komt eraan. Het perfecte moment voor een feestje met das. En dat liep uit de hand. En dat begon als grap. Ik heb het mensen gewoon voor de grap zitten vertellen. En toen heb ik het te veel mensen verteld. En toen moest ik wel door. Toen had ik geen keus meer. Er is ook merchandise te koop. Truien, hoodies, condooms en aanstekers met een logo. Oh, dat is ontworpen door een vriendin. En er zijn nog kaarten te kopen op grootheidswaanzin.com. Het weer. Veel bewolking. Al laat in het oosten en het noordoosten de zon zich wel zien vandaag. Daar wordt het een graad of 20. Op andere plekken een graad of 16. Morgen opnieuw wolken. Ook weer zon. En 13 tot 19 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB.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 mijn naam is Hans Wassenaar. Veel luisterplezier. MUZIEK Morning light Softly shining on the hill Ik ben begonnen met BZN, Parlydam, en ik ga door met Maywood, Later at Night. Op orde. Het bijhouden van je post of overzicht hebben over je inkomsten en uitgaven is niet altijd makkelijk. Wanneer je het overzicht verliest is het soms moeilijk om grip te krijgen op je financiële situatie. Herken je deze situatie, dan kun je nu hulp krijgen en hiermee aan de slag gaan. Iedere woensdagochtend van 9 tot 12 uur in Pluspunt. Aanmelden, inkomen op orde, at pluspuntzandvoort.nl Inkomen op orde at plus .nl. En als je vragen hebt, kan je dat doen bij de Social Raad dit Zandvoort 088-8555-175 088-8555-175 Do you know what she said? Baby, home met You and Me. En ik ga door met Masada. Sayangé. -e. Hoe weeg je een mensenhoofd? Iemand's hoofdwegen is niet makkelijk... tenzij degene het even kan missen. Het lichaam zit behoorlijk in de weg bij het gewichtsbepaling. Een studie uit 1969 van het Amerikaanse Aerospace Medical Research Laboratory... koos daarom nog voor de klassieke methode... en sneed 13 overledenen in stukken om hun lichaamsdelen los te wegen. De hoofden bleken gemiddeld 4,7 kilogram te wegen waarbij het wel om een vrij kleine mensen gingen, van gemiddeld 1,73 meter lang. Inmiddels bieden CT-scanners een methode waarmee je een meting kunt doen zonder iemand aan stukken te snijden. De scanner bepaalt uit hoeveel bot, huid en hersenen een hoofd is opgebouwd. Door het volume van de weefsels te vermenigvuldigen met hun dichtheid, kan het totale gewicht van een hoofd berekend worden. Deze methode is wel bewerkelijk. Heb je zelf geen CT-scanner thuis staan, maar wil je wel het gewicht van je hoofd bepalen... dan is de methode, wat ik straks hierna vermeld, redelijk actueel. Een nog ruwere schatting is te maken door 8% van je lichaamsgewicht te nemen. Gemiddeld maakt een hoofd dat deel van het gewicht uit. En hoe weeg je je eigen hoofd? Vul een emmer tot aan de rand met water en plaats deze op een plek waar je wel kunt morsen. Dompel je hoofd volledig onder, zonder je nek... En probeer niet meer te knoeien dan noodzakelijk. Haal je hoofd langzaam uit het water. Vul de emmer tot aan de rand bij. Hou met een maatbeker bij hoeveel water dat vraagt. Dat is het volume van je hoofd in liters. Vermenigvuldig dat getal met 1,07 en dan heb je een gemiddelde dichtheid van je hoofd in kilograms per liter. Nu weet je hoe hoog zwaar je hoofd weegt. came in one night from Omaha, worn out 'cause she never could sleep on trains. Took a bus to Hollywood, looking for a room in the pouring rain. Hair so blonde, her eyes so brown, she thought she'd take this down and turn it upside down. I was living in a hotel. Just off sunset she moved in across the hall She said she'd be a movie star And waited every morning for the call I asked her in for a drink But she hardly had the time Her call might come tomorrow She had to know a lines Hollywood seven Roadster, Antoine, Andrews Hollywood 7, you can dream your dreams for 7 bucks a night. Hollywood 7 rooms to rent till your name goes up in lights. Hollywood seven, you can dream your dreams for 7 bucks, dream bucks a night. Now the month went by without a job, the money that she saved was nearly spent. But she started bringing strangers home Had to find a way to pay the rent She'd sit and drink my coffee With nothing much to say Just busy rehearsing in her mind The scenes she'd never play Hollywood 7 Rooms to rent and goes up in lights Hollywood 7 You can dream your dreams For seven bucks a night She didn't come for coffee when I called. She brought the wrong one home this time. There were crazy lipstick squalls across the wall. Now she's going back to Omaha but not the way she planned. There'll be no crowd to cheer her on, no welcome home, no band. Hollywood Seven rolls the up in. Line. Night. Hollywood seven holds the rent till your name goes up in lights. Hollywood seven, you can dream your dreams for seven bucks a night. Dit waren achter volgens Vitesse met Rosalyn en Ella Desiline met Hollywood Set. De instrumentaal van de week door Hans Wassenaar. Wheels was de debuutsingel van de Amerikaanse muziekgroep The Sting Alongs. Het nummer is instrumentaal. In Nederland is de cover van The Jumping Jewels wellicht iets bekender... Het originele stuk met de titel Wheels werd geschreven door de gitaristen Richard Steffens en Jimmy Torres uit de Teens. Op achterkant van de single stond Tell the World van Norman Perry. Door het verkeerd plakken van de etiket werd Tell the World bekend als Wheels. Het originele Wheels naar de zijkant schuivend. Er was in 1964 overeengekomen de credits voor het dan als Wheels bekendstaande nummer te delen onder Steffens en Torres en Patty. Vervolgens Persingen vermelde overigens het nummer Wheels met bekant kant I'm Stink and Too Too Much. Het nummer kende een grote populariteit. In de Amerikaanse Billboard 100 haalde het in 16 weken tijd de derde plaats. In de UK Single Charge haalde het in 16 weken tijd de achtste plaats. Hier is Stingalongs met wheels. 24 uur per dag. Dit is ZFM. Toen ik thuis kwam, was jouw deur voor mij op slot. En je deed of je niets had gehoord. Nu zeg je mijn lied, het slot was kapot. Nu zeg je, Bringelop door, maar ik, ben nu bang dat ik stoor. Hij loog tegen mij alsof ik een kind was. Geloof dat je dacht dat ik helemaal in de was is schat, denk je dat je man ga. Zeg schat, je bent heel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 Alsof ik een kind was, geloof dat je dacht dat ik helemaal vol in de was Is Maar denk je dat je manga? Zes schaat, je bent heel wat.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 Alsof ik een kind was Geloof dat je dacht Dat ik helemaal verliek Dat de zes Ga denk je dat je Maan kan Zes Je bent heel wat van plan dan Je loogt tegen mij Alsof ik een kind was Geloof dat je dacht Dat ik helemaal verliek Dat de zes Ga denk je dat je Maan kan fun Fun fun When I was young I felt the need of learning Learning Love I was told En volgens drukwerk met Dialoog tegen mij. En Anita mij met Why Tell Me Why. Zandvoort heeft een leuke kinderboerderij. De kinderboerderij ligt op het terrein van het Centerparks. Park Zandvoort is er het hele jaar toegankelijk voor iedereen. Er zijn allerlei verschillende dieren te bekijken. Natuurlijk is de kinderboerderij gratis toegankelijk. Zijn Zandvoort aan zee, ingang via de Vondellaan. Telefoonnummer 023 572... 4 keer 0. 5, 7, 2, 4 keer 0. Culture Club is een Britse popgroep die vooral in de eerste helft van de jaren 80 van de 20 e eeuw succesvol was. Middelpunt van de band was Boy George, een homoseksuele zanger uit Londen. Boy George was eerst lid van de groep Boy YY Why Why en vroeger eens van Adam End. Onder de pseudoniem Lutheran Lush heeft hij kortstondig naast liedzangeres Annabel Lewis gestaan. Later startte hij met Mickey Craig de groep. Pace of Lemmings. Toen John Jade zich bij de duo voegde, werd de naam van de band omgevormd door Sex Gang Children. De groep noemde zich Culture Club nadat John Moss, oorspronkelijk drummer bij de Enden en de Ends, zich bij de groep aansloot. Jewett werd al snel vervangen door Roy Hay. Hier zijn de Culture Club met Time. Lotgenotengroep. lotgenotengroep voor mensen die te maken hebben met kanker. Heb je ervaring met kanker of ben je naaste van iemand met kanker? Er komt veel op je af. En ook, jaren na de diagnose, is kanker vaak een onderdeel van het leven. In deze Lotgenotengroep wisselen deelnemers ervaringen uit... bieden elkaar emotionele steun en krijgen informatie en advies... Naasten van mensen met kanker zijn van harte welkom om aan te sluiten. Wij vinden het heel waardevol om vanuit verschillende perspectieven met elkaar in gesprek te gaan. De groep komt iedere tweede maandag van de maand bij elkaar van half elf tot twaalf uur. Heb je belangstelling om bij deze groep aan te sluiten? Neem dan contact op met Esther Madera, 06 06199. 49748. 06-199-49748. Of mail naar E. Punt Madera et L. E punt het Zandvoort L.